10 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Iran heeft, naar eigen zeggen, een succesvolle test gedaan met een nieuwe ballistische raket.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 parade waar de ballistische raket werd gepresenteerd. Na de verkiezingen op Aruba... stapt premier Eman op als partijleider van de AVP. Zijn christendemocratische partij... werd opnieuw de grootste, maar verloor vier zetels. Voor het eerst in acht jaar moet de AVP nu een coalitie vormen... om een meerderheid te krijgen in het Arubaanse parlement. China beperkt de export van geraffineerde olie... en staakt per direct de import van textiel uit Noord-Korea. Peking geeft daarmee gehoor aan een VN-resolutie... om de handel met Noord-Korea verder te beperken... nadat het opnieuw kernproeven had gedaan. Het Rijksmuseum gaat onderzoek doen naar de herkomst van tien objecten... uit de koloniale collectie, schrijft NRC. Het moet uitwijzen of de voorwerpen wel rechtmatig zijn verkregen. Het Amsterdamse museum bereidt zich daarmee voor op eventuele claims. In Myanmar staan nog steeds Rohingya-dorpen in brand, meldt Amnesty International op basis van nieuwe satellietfoto's en video's. De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, zei onlangs dat de militaire acties tegen de Rohingya voorbij waren, maar volgens Amnesty weerspreken de nieuwe beelden die beweringen.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 Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon. Zon. Zon Zee Zandvoort en z Zomerhits Dit is de zomer van ZFM Met, Met. nu Goedemorgen Zandvoort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 Goedendag. Vandaag in Noord... En morgen in de blauwe tram, in het centrum. En voor ons zit Anouk Weijers en Marieke Steutel. Daarna krijgen we de debuut en de Lisa Brits. Daarvoor is Erik van Berkel van de Lions Club Zandvoort aanwezig. En we sluiten het uur af met de Shanti en Zeeliederen Festival. En daar komen José Ruiters en Theo van der Beur voor. En uh, jij hebt er alles van. Je weet Ik er... daar uh, wel een klein bekje van. Ja, ja, dan gaan wij uh, ja, na nou twee uur. Ja, dan uh, gaan we praten met uh, GBZ. De stand van zaken over de gemeentebelangen Zandvoort.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 Kofferbakmarkt, dat is een mooi woord, voor skrabbel met Roy van Buringen. Als je hem goed aanlegt, heb je dubbele punten. Dat bedoel ik. <laughs> goed, welkom dames uh, Anouk en uh, Marike. Uh, allereerst is het vanavond uw buurendag. En daar gaat het uh, grootste gedeelte over. Uh, Marike... Ja, goed. Goedendag, kom bij mij. Goedendag, ik ben uh, Marieke Steutel. Ik werk bij het Sociaal Wijkteam in uh, Zandvoort. Mijn collega Anouk Weers is naast mij. En uh, we zijn vandaag hier om iets te vertellen over ons wijkteam. Wij ondersteunen uh, burgers uit Zandvoort met allerhande vragen over, uh, op het gebied van welzijn. Veel vragen gaan over regelingen, geldzorgen, uh, woningen.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 En vandaar dat buurdag zo'n mooie ingang is om mensen met elkaar in contact te, te brengen. Ik hoor uh, dat jij net achter achterin auto een springkussen hebt. Ja, klopt. Goedemorgen. Uh, ja, Jij met vandaag buurdag natuurlijk landelijk. Uh, wij besloten als sociaal wijkteam... U wordt wijk nu uh,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 in ieder geval op noord en iemand anders organiseren dan morgen in de blauwe Tram. en uiteindelijk is natuurlijk de bedoeling dat de burgers zelf natuurlijk dit zelf willen gaan oppakken en misschien in de toekomst ons ook niet meer nodig hebben bij een organisatie zoals een Nee, wij gaan ze de... organiseren aan ja. We gaan het, het is op het Vomarplein bij de Vlamingstaat, op het kleintje gewoon voor de Vomar en een paar parkeerplaatsen daarvan vanaf 1 tot 4. En nou ja, we hebben eigenlijk een uh, programma voor jong en oud. Ik weet niet of jullie daar al iets over willen weten. Ja, daar willen wij alles over ja, weten. Ja, nou, daar kan Marieke denk ik wel uh, veel aan. Uh, uh, oh, jong, kijk naar ons. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Nou, ja, speciaal voor jullie het springkussen. Wij, wij, wij, wij mogen een springkussen. <laughs> ja. ja, we hebben van allerlei activiteiten vandaag op het programma voor jong en oud. Uh, we hebben in ieder geval een koffietafel met vers gebakken koekjes. De koekjes worden gemaakt door... Uh, dat de mensen die wonen bij het RIBW en nu kunnen die wonen ook boven de VOMAR en boven het Pluspunt. Um, er is een teltens voorstelling van een nieuwe teltenschool on Air dance. En we willen ook heel ja, graag, graag statushouders leren fietsen. Dus we hebben een aantal fietsen georganiseerd. En we hopen mensen rijdend uh, weg te zien uh, fietsen. En ook rijden terugkomen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja we hebben ook ja. een EHBO-comfort natuurlijk in. Die staat afdraag. klaar. <laughs> en, of, of, of, is dat een probleem, die statushouders? Kunnen ze niet fietsen? Nou, dat komt toch vaak voor? Dat, uh, ja, dat ze gewoon niet kunnen fietsen. En ja, dat is een vraag die we ja. best wel zo regelmatig ook krijgen. Uh, dus we dachten, nou, laten we dat ook meepakken om. Uh, uh, ...mochten mensen willen dat we ook uh, fietsles geven vandaag. Ja. Of in ieder geval een eerste opzetje daarvoor uh, voor doen. Opstappen, afstappen. Inderdaad, ja. Okay. ja dan... En dan fietsen. Ja. <lacht> en op een gegeven moment gewoon loslaten. Ja. Ja. We ja. Hopen ja. dat het ja. goed ja. gaat. Ja. Dus dat wordt een beetje spannend hoor. Ja. Het wordt ook spannend vandaag, denk ik. Ja. Uh, ook het buurtvoetwerk is aanwezig met Panna. Panna is een mini straatvoetbal. Ja. Dus dat is uh, waarschijnlijk hartstikke leuk voor, uh, voor de jongeren.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 Dat durf ik ja. niet te zeggen. Ik weet dat de Portrietenstraat houdt een soort straatfeest. Mm -hmm. in is Oud-Noord. Oud-Noord, ja. Leuk. Eh, even een ja. subsidie hebben aangevraagd. Maar die hadden het kunnen doen als ze het niet gedaan hebben. Dus. Mm -hmm. Ik kom weer even terug op Sociaal Wijkteam Zandvoort. Ja. Want er zijn natuurlijk Zandvoerders die nog niet steeds weten wat dat nou precies inhoudt. Mm -hmm. uh, vorige week had ik hier de wethouder uh, Gert-Jan Bluis. En die was wild enthousiast over het wijkteam. Nu ook in het centrum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 Uh, woont, die kan zich uh, bij ons uh, vragen om ondersteuning als ze ergens mee worstelen. Kan je, um, het, het begrip wijkteam is erg groot, hè? Um, ja. kan je een paar uh, uh, punten opnoemen waar jullie in bemiddelen, helpen? Mm -hmm. Ja, zeker. Um, nou, Marike zei het in het begin al, het zijn vragen over uh, wonen, uh, werk, welzijn. Ruzies. Ja, ja nee, we hebben ook wel mensen die zeggen van, ja jong, mijn bovenbuurman die geeft overlast en we hebben al zoveel geprobeerd en we hebben aangebeld en we komen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 Drie keer per week is het in het, in het raad. is in het gemeentehuis hier in het Zandvoort. In het gemeentehuis zelf. Ja, in het gemeentehuis zelf. De achterste balie. Oké, okay, nou dat is dus oude te vinden, loket. Te vinden ja. op uh, de gemeentesite. Ja. Nog een keer. 5740 450. Ja, dat klopt. Dat is het telefoonnummer. En ja. maak een afspraak. <coughs> leg je vraag neer. Zeker. Telefoon is. En eventueel komen ze naar je toe. Ja hoor, ja. Ik uh, denk dat jullie nog wat tijd nodig hebben om het kussen op te blazen. Ja. Dus uh, wij ja. danken jullie ontzettend ja, ja, ja. voor jullie komst en uh, uitleg. Ja, ja. duidelijk. Gaan dus, we nog één keer mogen zeggen... Dus vandaag tussen 1 en 4. Tussen 1 en 4 ja. op het Vomarplein ja. Vomarplein in Noord. Ja. Voor, allen, voor alle kom... bewoners van Noord. En morgen van 2 nou. tot 4 eh, de... op het, blauwe in het centrum. In het, blauwe het centrum, tram. dan is de blauwe tram voor het ja. centrum gedeelte allemaal aan de beurt. Okay, ja. Dus uh, dit weekend uh, twee gezellige uh, activiteiten. En op het Vomarplein en de opening van de blauwe tram. Waar ook een gezellige dag is. Ja. Ik dank jullie voor de komst en uitleg. Ja, en dank in ieder geval uh, veel plezier vandaag. Dat gaat lukken. Dankjewel. Bedankt.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 per Captain God ja yeah. Plazant en Vogue. ja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 Uh, 1 oktober dan moet ik even spieken Pieter. Dat is volgens mij om 6 uur. Ik heb gestaan aanvang 5 uur. Ja, de ontvangst is 5 uur. En dan uh, 6 uur begint het programma, ja. Maar je moet wel kaarten kopen. Ja.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 Eh, zodat die zoon eh, met zijn rolstoel de bus in kan rijden, meteen vast wordt geklipt. Uh, en die vader kan nu met zijn zoon naar de ziekenhuizen rijden. En wel een dagje uit. Okay, Erik, nou, is dat ook een, uh, een, een project? Lions helpt ja. kinderen? Ja, dus het is wel aardig dat je dat vraagt. We hebben echt heel diverse projecten. Dat, is, nou, dat kan inderdaad zijn: een busje op de rit helpen. En het lijkt heel klein, maar geeft heel veel plezier en geluk voor de mensen die dit aangaat. Maar wij helpen ook bijvoorbeeld uh, kinderen in Zandvoort: dat die kunnen zwemmen. Hè? Dat ze het niet kunnen betalen. Uh, het kan ook zijn: een surfproject wat wij hier doen, dat de surf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 ja, de bridge is, uh, is vol. Uh, ja, dat is snel, hè, die bridge-wedstroom. Komt uit heel Nederland. Ja, ja, ja. ja, daar moet je heel snel bij zijn. En uh, ja, ieder jaar gelukkig gaat dat heel erg goed. We gaan het ieder jaar doen, dus je kunt volgend jaar ook ja, gewoon okay, weer dus meedoen. Je, je kan nu al inschrijven voor volgend jaar, Pieters. Absoluut. <laughs> Oké, okay, Erik, ontzettend bedankt voor de komst en uitleg. Ik heel hoop graag, dat je hè? veel kaartjes gaat verkopen. En dat kan besteld worden op wwwculture Of bij de deelnemende strontbente. Dank je wel. Heel graag gedaan. Dankjewel. Bedankt voor de ontvangst. Rarara, tell me what this is Quinta gocea assim, Mayinta Quinta gocea assim a tarde, a tardi A few don't have a chance You know what it is? Hi! Cana, awe mi abota wa kopi hindi ka Cana, geta yene turpa con energie Cana, ponemo de condition. Mayinta, a day, noche, kopi hindi ka Cana I'm a man in the office. I'm a man in I'm a in the office. I'm a I'm Condition, say that pavo, say pavo. Uh -huh. Go to pa fet, nessa no mm -hmm. um, do bom simulation. pavo, say pavo. Queda and a vet, gris, tu também cacrea celulite. Say pavo, say that pavo. Go past strike Strike papis bichon, tu também bom pavo, say pavo. Ata um bom concert, pavo. Escucha La notte via e la saludamo, bel ritmo bang bang bang, ca la. Owndia mo ta wa copy in da gala. E faiene tur We zitten weer in de uitzending en aan tafel, u hoort het al, de stem van Theo van den Burgers. Maar daarnaast zit Josée Ruiters. Kuiters. Ruiters. Met een K. Ja, ja dat verandert weer een beetje. Theo, ja. waarom stond het zo verkeerd in de krant? Uh, geen idee, ik ja. weet niet wie het heeft opgemaakt. Maar mijn naam is ook verkeerd in de krant dus. Nou, maar dat trekken we allemaal weer, <lacht> de, dat we allemaal weer recht. Theo we hebben de, een, sh een Shanti en een Festival en dat is morgen...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 Inderdaad, morgen is het er weer Het ziet er de... zo simpel uit, zo'n een dagje organiseren met uh, wat koren uit heel Nederland. Maar ik hoor net, je moet ook broodjes smeren. Ja, je moet broodjes smeren bonnetje stellen, maken, en bonnetjes tellen en, en, en... bananendozen verzamelen. Ja. En dat is, dat is enorm. De meeste moeizame ja. dingen. Ja, het ik wel. vind het ook leuk. En Want ik heb zeggen... toch niet te te doen. Dus. En ik heb helemaal niks. Ik, <laughs> ik heb helemaal niks te doen. Hij is ja. gepensioneerd. Uh, <laughs> precies een maand geleden heb ik eerste AOW gevangen. En dat ik niet meer werk, dat mis ik niet eens. Want ik heb het zo verschrikkelijk druk. Ja. Maar het zijn allemaal hele leuke dingen. En je werkt met hele leuke mensen. Net zoals die. Ik heb onder andere contacten met die tien koren die er morgen komen. Ik ben een soort uh, tien uh, minister van Buitenlandse Zaken. En die contacten is gewoon uh, verschrikkelijk leuk. Ja. Nou ja. Tien koeren komen uit heel Nederland. Uit heel Nederland. Uit heel Nederland. En de verste komen uit uh, die keer. Uh, de bekende jongens. die zijn hier al. Uh, ja, waar komen denk die vooraan, voor de, de, de 19e keer? Wa en die komen, die komen uit van... Woudsend. Woudsend. En dat is heel ver weg. Heel dat ver is, ja, in Friesland weg. Heel ver in <laughs> Friesland. Maar dat is. Uh, de mannen die komen al 19 jaar hier. En zeer zeker hebben ze een. Uh,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 Dan heb ik weer een andere bal bij. is weer niet meer mijn ding. <lacht> oh. <lacht> hey Theo, het uh, twintigste keer, uh, het is opgezet uit World's End. het dreigde een stuk te lopen en daarna is het een andere organisatie waar jij ja. onder andere in zit, ja. is uh, bezig gegaan. Um, het is een van de oudste festivals van Nederland, want je ziet ze echt over de top uitspringen tegenwoordig. Ja. Hoe komt het dat koren zo graag naar Zandvoort komen?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 We beginnen begin echt op tijd al te Dat Is ook niet de organisatie? Nou ja, ja, dat noem ik gastvrijheid Ja, Dat zijn er meer. Vanaf uh, januari zo'n beetje. Ik weet, ik heb, volgende week heb ik mijn lijstje al klaar van de koren die ik volgend jaar wil hebben. En dan ga ik, ik ook. Zo, uh, in december, januari ga ik bellen enzovoort. Uh, heel veel gaat dus mondeling, de afspraken. Bevestig uiteraard per brief en dergelijke. En zeggen ze, oh wat leuk. En er zijn dus, we willen dus minstens per jaar één, ik noem het, een nieuw koor. Uh, meestal zijn er er wel twee. En uh, ze staan te trappelen. Ze staan echt te trappelen. Want die koren die praten met elkaar. Die zeggen van. Zandvoort dat is een leuk festival. En misschien ook door het knussen van het geheel. Die is in het dorp. Uh, nou.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 Er komt ieder aan bod. José, jij bent uh, bestuurslid lid van uh, de Wabenzangers. Nou, je bent geen lid hè, van de Wabenzangers. Nee? we hebben geen leden Je zingt. Je, je zingt. zingt. <laughs> je bent zangeres van is, de Wabenzangers. Het um, is een, een open, open clubje.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 En dat gaat onder leiding van een zeer strenge dirigent. Wie is dat? Minushka? Och! Ja, ja, ja. Die, ja, heeft, ja, die ja. heeft flink de winter onder. En dan ja, moeten nee, wij. Echt... Hele lange haren voor. Ja, ja, ja. En dan moeten wij echt even wat oefenen. <kwijnt> Stemoefeningen doen. En dan krijgen we echt puntjes op die. De meeste liedjes kennen we wel, maar dan is het even, dus het jongens. Kennen en goed uitvoeren zit een heel verschil. Want als je ja. uh, het schema bekijkt. En dan gaat het van de Noordwijkers tot de Zilk, Rees-Darlinge, Rees-Betrekvaart. Uh, daar zit ook een verschil van kwaliteit. in. Maar je wil als organisatie Theo toch uh, redelijk uh, een niveau hebben. Ja, ja.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 Maar nu komen ze met complete apparatuur zitten. Nou, geluidsapparatuur. En ja, de meesten hebben twee of drie accordionisten soms. een, een, een Dat moet je ook organiseren, dat ja, je dat daar mag, ja. geluidsapparatuur ja. hebt staan. Nou ja, dat hebben we eigenlijk afgesproken. Van de tien koren hebben we er vijf gevraagd van neem jullie apparatuur mee. En laat het staan op de plaats waar jullie starten. Ofwel, dan hoeven ze niet met uh, geluidsapparatuur te slepen. Ze hoeven alleen maar in te pluggen voor zover nodig is. En uh, ja, dat scheelt tijd. Uit. En dat is het, ook dat efficiëntie weer. Van, we willen zoveel mogelijk dat er gezongen wordt. En geen wisseling van de wacht. Van het ene koor afbreken, het andere koor opbouwen. Het Kost zo tien minuten, kwartier. Ja. Voordat je weer. We willen zingen. Het gaat heel om zin. het zingen. Ja. ja. ja door die niet-wisseling van apparatuur win je zo vijf minuten. Hè? Ja, minstens. Daar zit ja. ook uh, redelijk in. Naar. Laatste liedje: wegwezen. De rest. Natuurlijk moet die, uh, die, die moet wel geïnstalleerd worden. Soms zit er een gitaar bij. Theo! Programma van morgen. Nou, we starten natuurlijk op uh, de Unicum. Dat is een, ik noem het zelf al een Meet and Greet. En dan is er een optreden van het Joppenkoor. In, uh, met name voor de bewoners van de Unicum. Een nieuw koor, hè? Een uh, nieuw koor inderdaad. Uh, ook die, zij stonden al drie jaar te trappelen van alsjeblieft mogen we komen. En uiteindelijk hadden we een plekje dit jaar. Dan gaan we naar het Raadhuisplein. Ja, waar komen die Joppen vandaan? Die Joppen komen uit Warmond vandaan. Okay. Ja, ja, dus om de hoek. Leuk is het trouwens morgen. Je ziet erom ook. Ja, zeker. We krijgen hoog bezoek. Ofwel de burgemeester, in van de burgemeester mevrouw Zwart, die komt. En die, Zit die mee. Aan, aangekondigd, die komt zowel in Nieuw Unicum en dan wil ze ons al toespreken. Ze gaat ook zelfs mee naar het bordes. Want uh, ze willen alles zo ook zien. En, uh, deze klinkt dus erg enthousiast. En met name in New Unicum wil ze een openingswoord doen. En officieel wordt het op het bordes uh, het gemeente, in, bij het uh, gemeentehuis geopend door onze wethouder, de bekende meneer Bruis. Dus die, ja, die zingt mee met. Uh... Ja, die is een enthousiast fan. En die hebben we gevraagd voor de opening op het bordes, maar ook de afsluiting aan het eind op het gasthuisplein. Dat is altijd een grandioos gebeuren. Dan zijn al die tien koren met publiek eromheen uh, staan even lekker samen te zingen. Dat is altijd uh, ja, rillingen over de brug, krijg ja. je de traan in uh, Even, even stop, even stop. Ja. Want het, het sluit op het gastgesprek, maar de hele dag zijn daar ook de optredens. Ja, ja. Er is ook een kofferbak, kofferbak. Ja. In goede samenwerking met Roy, die straks het een en ander komt vertellen, uh, liepen er twee vergunningen, waarvan de, de Chantikoren en uh, toestemming voor de kofferbak. En er is met Roy afgesproken dat hij uh, de Zwale Weestraat pakt en Hoekraat ja. Huisplein. Oké, okay, die schuift uh, dus, een stukje op. Het, het, die, hij schuift een stukje op, maar...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 Dat wel. Ja, dat ja, ja. Ik, ik vind het altijd wel... De dames zien er altijd wel heel erg uh, uitgedorst ja. uit. De, de dameskoren, ja. ja, met name. Ja. ja, en daar om even de koren door te lopen. Ja. vertel eens. Van ja. Komen vandaan, waar? IJmuiden. Oké. Okay. Die komen ook al uit. heel lang. Joppenkoren hadden besproken. dulle Dullegiet, die komen schrik niet uit Enkhuizen. En dat is een stel, krankzinnige meiden. Die maken er een feestje van. En die zijn er ook echt heel leuk uitgedorst. En die maken dan heel ervan. komen we Tot. bij een belangrijk koor. Uh, VOC. VOC, ja. Dat is ook een, een club die al heel lang met zingt. Waar vandaan? Vijf huizen komen die vandaan. Ja, okay. En het leuke daarvan is... Uh, ze hebben een, een hele leuke, enthousiaste dirigent, ja. Ingrid Prins. En die, als, die hebben we al voor de vijfde keer dat ze de samenzang organiseert. En ik heb er eergisteren aan de rij gezegd: San Theo, wordt u niet eens een andere dirigent? Toen zeiden we: We vinden jou zo leuk. Maar het is, die meid deed een grote kapteinpet op. En die maakte er wat van. Echt heel erg leuk. En ze is streng aan het eind. En ze is ook heel streng. Dat oh. Wat pet moet ja. af bij het Zandvoortse Volkslied? Ja ja, ja, ja, ja. De pollenjongens. De jongens. Ja, ja, dat. komen uh, uit. Die komen uiteraard uit laat ja, En voor de mensen die nog niet genoemd zijn, zijn de Wees-Betrekvaart-mannen die komen in de omgeving eh, Amsterdam. Daar wil ik nog even een uh, vraag bij stellen ja. bij de weesbetrekkerdmannen, want die zijn ontzettend populair elk jaar. Ja, vooral bij de dames, vooral bij de Stamfordse dames. dames. Zelfs bij het opmaken van schema's wordt daar rekening mee ja, gehouden.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 We en hebben en dus der. maximaal een stuk of zes, zeven. Want bijvoorbeeld VOC, dat vind ik wel leuk, dat komt uit vijf huizen op de fiets. Maar die bussen die worden overal in het dorp gestald. Dus okay. Dat is uitstekend. Ja. Ik geef altijd persoonlijk het advies van: zet hem netjes bij uh, Huis in de Duinen. Een goede plek. Ja, er is nu een plek bij. Uh, op de boulevard is er nog een busplek wat dat betreft. Nee, dat komt altijd goed. Komt goed. Komt goed. De laatste, dus ook. De nou dat kan niet missen. Komt uit de zilk uiteraard. En ook dat zijn mannen die vaak met de fiets komen. En waarom zou dat nou zijn? Dat is vanwege een hoog gezelligheidsgehalte en een alcoholgehalte. Ja, Dan kunnen ze de afloop. kunnen ze terug fietsen. De kroegen zitten vol. Ja. in ieder geval de vijf deelnemende kroegen. Dat is wel ook belangrijk om te melden. Het begint op het raadhuis om 12 uur, jou. Ja. De deelnemende kroegen zijn? Ja. Uh, Café Koper. Café uh, Het Wapen van Zandvoort. Gasthuisplein. Lauren Hardy in uh, de Halterstraat. De Jengs op het Dorpsplein. En tenslotte op het strand. Echt een prachtlocatie. Beachclub 10. Dan nog één keer de tijden. De tijden. Um, de meet greet begint in feite om uh, kwart over tien. Met een optreden van het jobrecord. Dan om twaalf uur is op, uh, op het raadhuisplein de officiële opening. Met ook een samenzang. Dan is de aansluit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 Wethouderpluis. Met het Sontburgs Volkslies. Met uiteraard het Sontburgs Volkslies, ja. Dames en heren, bedankt voor jullie komst. Jullie graag gedaan. hebben een heleboel te doen. Ja. Er moeten nog 325 lustpakketten gemaakt worden. Ja. En dat moet allemaal ingepakt worden in bananendozen. Ja. Veel plezier en tot morgen. Oké, okay. graag gedaan. Dank. It's not easy. It's never been easy.